Schiphol-directeur Benschop wil dat de luchtvaart zich gaat houden aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs. Dat zou betekenen dat er vanaf 2050 klimaatneutraal wordt gevlogen, dus zonder CO2-uitstoot. De luchtvaart is nu geen onderdeel van het akkoord van Parijs... maar moet volgens de schiphol-directeur als een normale sector worden behandeld. Een schipperspaar ligt al sinds woensdag op de intensive care vanwege giftig gas in het ruim van hun schip. De man en vrouw werden in nieuwe Nieuwegein van boord gehaald. Het schip had in Amsterdam veevoer geladen met daarbij rattengif tegen ongedierte, maar de concentratie rattengif bleek ruim zeven keer hoger dan de veilige norm.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 In Duiven in Gelderland is de langste straatnaam van Nederland onthuld. Het is de laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort. De straat heet al zo sinds 2010, maar het staat nu pas op een bord dat ruim 2,5 meter lang is. Tot nu toe was een straat in Heerle recordhouder met de naam ingenieurmeester dokter van Waterschoot van de Grachtstraat. Het weer... Vanochtend bewolkt met kans op een bui. Later vaker droog en af en toe zon. Vrij veel wind en 8 tot 10 graden. Morgen vooral ochtends regen. Smiddags nog wat buien, maar ook wat zon. Vooral aan zee, veel wind en ook dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 ZFM. Oh ho oh, oh. ho Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Toebak leeft. Ja? Kunnen we ervoor? Zijn we er klaar voor? Ja, ik weet het nog niet helemaal. Nou, hé. Hey, uh... oh, Hoi. Nee, oké. Okay. Nou, goed. Het is toe leeft. Welkom bij het radioprogramma. Waarom doet hij het nou niet? Ik snap er helemaal niks van, dames en heren. Oh wacht, ik zie het al, ik zie het al. Geen stress. Nou, ik vind dat... Uh, ja, nog een keer overnieuw. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja! We are the ones who are going to bring change. Ja, precies. Toebak Volgens leeft. Het is weer hier gemoedelijk, maar toch ook wat grimmig, want niemand weet wat er komen gaat. Nou, dat weet ik we ook niet van tevoren. Is het is altijd weer afwachten. Dat maakt het ook zo leuk. Het is. Uh, dit, uh, dit is. Uh, Toebakleef. <laughs> ja, sorry, alle knopjes en draadjes moeten nog aangesloten worden. Dan ben je hier op tijd. En nog kan je er echt zo'n rommeltje van maken. Dit is echt. Het is volstrekt onjuist. Dit is echt. Uh, jammer, joh. Jammer, nee, joh. Ja, dat zeg ik net. Ja. Je haalde de woorden uit mijn mond vandaan. Nou, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Nou, Goedemorgen Mark. Eigen zingen. Moet, ja, eigenlijk moeten we. Jouwen! Ja, hey. ja, echt waar? Hij heeft een taart hier staan. En we hebben wat slingers opgehangen en het is gewoon één groot feest. Ja, ik deel altijd alleen klappen uit, maar hij deelt taart uit. Oh, wat heerlijk! En hij heeft vandaag ook uh, twee foto's van mij uh, ja, meegenomen. Ik heb dus... een fotoshoot met uh, Wilco gehad. Ja, en, uh, ja echt. Tot, ja, dat leuk. diep in de nacht. Vandaag zijn het ook hele donkere foto's geworden. En hij is in make-up geweest. Ja, het, echt, het was echt oh. best wel dat oh. is een. Er nou, was niets meer van te maken hoor. Er is weinig van te maken, maar uiteindelijk is het toch gelukt en daar ben ik heel dankbaar voor je, dus, Hij is uh... ook niet zo jeugdig als jij natuurlijk, hè? Nee, nee hij is ah, zo ook zijn. alweer zo jeugdig. Ik ben ook alweer een jaartje ouder. Ja, yep. Is het nou niet zo dat ik gewoon nu vandaag twee keer zo oud ben als jij? Ik weet niet, ik ben 29 jaar. Ja, vandaag. ik ben 58. Ja, eh, <laughs> Dat, dat, dat dit gebeurt ook, nooit meer hè? Nee, daarom. Het zou je kleinkind kunnen zijn bijna. Nou, mijn kind, mijn kind. Zeker, zeker. Ja. Yeah. Ja. No. Yeah. Nou, in ja, ieder geval leuk. Hij is vandaag echt, jarig. niet gisteren of morgen, Vandaag. Nee, vandaag, eigenlijk. 7 december. Ja. ja. Uit, zijn, uh, uit zijn bed vanavond. Maar geen meer, feestmuts op, dat is wel weer jammer. Ja, die had ik. Ja, ik was niet op mijn werk als Maar ik wel, wel, wel slingers. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Heb jij ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, dat wel? Geweldig. Nee, dat doet de directie altijd. Die komt er hier naar een studio toe en die handen. Iedere er keer, ja. Elke keer als er een feestje <laughs> of zo is. Ik heb nee. maar het laatste feestje, waar stel ik er weer mee. Toe. Maar waarom hebben we dan niet altijd feest? Want het is altijd feest. leven is een groot feest. Absoluut. Nou goed, we hebben een taartje die we straks even aansnijden. Tuurlijk. Ja, zeker weten, hè? Ja, nee, goed. Vanochtend was ik een beetje slaperig. Dus ik denk ik pak even de krant. Ik ga de krant van vandaag lezen. En toen heb ik gewoon de vrijdagkrant zitten lezen. Want die heb ik gisteren, had ik gisteren vergeten. Dus ik heb oh. eigenlijk al allemaal oud nieuws in mijn hoofd. Maar het, het grootste nieuws is natuurlijk wel dat vandaag Amalia jarig is. Ja. Ze wordt vandaag 16. Ja, je bent gewoon gelijk met Amalia jarig. Ja, ik weet ja. weet je wat wel leuk is? Straks, als Amalia 50 wordt met een W79 of af 40, dan worden vaak alle mensen die op haar verjaardag ook jarig zijn uitgenodigd. Ja. Ja, ja, maar alleen die, die, koop... die even oud zijn, toch? Nou, niet nee, eens, ik, nee, nee dat niet... zijn er te weinig, denk ik. Nee, dat was met Willem-Alexander. Die van iedereen uit die op zijn verjaardigjarig was. Ja, dus, en... uh, nou... Nou, nou, nou. Spannend. En, Wat zongen ze toen met z'n al, allen? Zullen we leven, u... Dat zongen ze toen met z'n allen. Hij is wel een bas, hè? hoor je het? Dat is een hele mooie stem. Ik heb een hele sexy man. Oh, het is wel oh, duidelijk was... in een kerk of Doe zo? het licht uit dan. Dan is het wel, dan is het wel te doen, denk ik. Dan kan hij gewoon echt hele mooie dingen zeggen. Jeetje, wie is die man in het donker? Nou, dat is Willem-Alexander. Die heeft zich ingelezen gelezen over alles in, uh, in rondom Nederland. Nou. nou ja, dat vind ik wel goed. Ja, wel Als je goed. koning bent van het land, moet je wel wat weten. Nou goed, het is natuurlijk weer tijd. Voor, ja, het is weer tijd voor kerstplaten. Oh. Ja, het is een idee, Sinterklaas achter de rug. Hoewel Henk Tenwick vandaag wel jarig is. Dus die plaat van Sinterklaas komt er nog wel af aan.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 Just been waiting Waiting on a song van Dan Eckerbach. En hij is natuurlijk van de black Eye, The black, the black keys, niet de black eyes. Peace, maar dat is weer een andere band. De black keys. En die hebben ooit een hit gehad met dit, hè. Dit is echt. Oh, dit is zo fijn. They wanna get my. Gold on the ceiling. Of Lonely Boy. Ja, dat zal nou ik. Oh, die is ook wel weer fijn. Ik heb aan gewoon ja, sorry, ik zet, ik zet hem toch even uit. Ja, we zijn midden in de radio. We hebben allerlei lange teksten die we uit moeten kramen. En dan hebben we nog even geen tijd voor nog een moppie muziek. Dat doen we straks alweer. Oh. Nou, ik had vanochtend ook al zitten lezen over een banaan op de muur geplakt met plakband. Oh, heb dat... jij dat gelezen? Ja, of, oh, ja. ik zie bij jou ook staan. Ik, toevolg, ik zie, toevolg, ja, dat is toch ook... dat, is dat voor... Uh... Dat is groot nieuws natuurlijk. Ja, Dat groot. in, uh, uh, in uh, Parijs, in de Parijse nee? kunstgalerij Peroté, die stelde woensdag een opmerkelijk werk voor aan de Italiaanse... Van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan. Yeah. Het werk waar, waarvan drie edities bestaan... heeft niet meer om het lijf... dan een met een stuk duct tape aan de muur geplakte banaan. That's it. En er zit dus zo'n prijskaartje aan van 120.000 dollar. Yeah. Dat is wel 108.000 euro. Maar wacht en, even. En uh, ja, that, that's it. Van... Maar wacht even. De banaan, hè, wordt die bruin of blijft die geel? Nee, als ik zo kijkt, wordt die toch wel bruin, hoor. Ja, wordt wel bruin. Want ik bedoel, dan is het een... Uh... Iets, dan heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan eigenlijk. Nee, echt, nee. Maar oh ja, ik kan hem zelf af en toe ophangen. Dat je denkt van nou, ik, hang, ik maak gewoon zelf een kunstmerk aan de muur. En dan zou ik zeggen, hang dan een ananas op. Uh, dat is ja. ook wel leuk. Ja, oké. Okay. Maar ik vind, het, ik vind het wel grappig bedacht zo. Ja, het is heel simpel, maar ja, dan vind ik ook dat het geconserveerd moet blijven. Dat je ook, uh, of komt daar, uh, de kunstenaar zeg maar, uh, na drie weken komt hij weer langs en plakt hij weer een nieuw op. Ja, dus maar hij zegt ook uh, volgens het... die perrotin, die, die, die man... Yeah? Uh, ...van de veiling. die Catala liep al een jaar rond met het idee... ...om een banaan tot kunst te verheffen. Ja, ja. Uh, het verhaal gaat dat telkens als hij op, op reis ging... ...hing hij een banaan omhoog... ...in zijn hotelkamer ter inspiratie. Oh, ja. Hij maakte verschillende ontwerpen. Ja, uh, ja. Oh, ja, ja. Eerst in hars, dan in brons... Ja. ...om uiteindelijk ja. toch weer terug te keren... ...tot het oorspronkelijke idee, de oh, echte ja. banaan. En er is niet gezegd... Uh, dus ...wat de, kunst, wat de kopenaar, kopers van de kunst moeten doen... ...wanneer hun banaan na enkele dagen begint te rotten. Oh, daar dus staat er niet bij. Dus, uh, maar, ja, hij heeft, uh, wel... Echt, maar dit, dit, dit verhaal, hè? wat een slap verhaal. Gewoon, je, ja, ik heb jarenlang erover nagedacht. Ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd. Nou, dit is het toch geworden? Dit ja. komt de puurheid van mijn gedachten. Uh, is dat de expressie die ik had. Ja, wat een ook dit is. Maar hij is ja, ook de man dat... die bekend staat... Uh, voor dat hij een wc van 18 karaats goud haalde. Uh. Ja, dat is dan weer het anders dan. Ja. Daar moet toch wel iets voor gedaan worden. Maar wat wilde jij zeggen, Mark? Nou, het, het is wel zo, met kunst is het maar gewoon wie het hardste roept. Die, ja. uh, die gaat geld opleveren. Ja, ja, ja. ja zeker ik, ik, weten. Ik en die... als hij dit nu voor 120.000 euro uh, of dollar uh, verkocht krijgt, ja. moet je nagaan wat andere kunstwerken die blijvend zijn gaan ik, opleveren. Ik zal gewoon echt ja. gaan uitzoeken wie dit koopt en kijken of, of daar wat zwart geld heerst ja, bij die heb mensen die dit, al dit al aanschaffen. Ik heb er een quote over, maar dat komt zo direct wel. Je hebt een quote hierover? Nou nee, over gewoon dat, dat dingen dan. Want als ik hem nu aan de muur hang. Ja. Pleeg ik dan plagiaat? Heb ik dan uh, kunstvervalst? Wel, als je het aan de man probeert te brengen in dus de ja, nee, Je mag dat... het niet verkopen. Je nee. mag het wel zo. Je mag het zelf wel. ophangen. Je, ik mag maar ik mag dus een... ook geen Rembrandt mag ik. Uh, Nieuvel, want Rembrandt is meer dan 70 jaar dood. Zo dus dat mag toch. Dat. Meer dan 70 jaar? Is dat ja. de. de... Als, als een kunstenaar meer dan 70 jaar dood is, dan mag je zijn werk oh. kopiëren. Oh! Maar het doet me gewoon echt denken aan de Velvet Underground. door het denken. En het doet me ook denken aan de Annie Warhol. Die banaan. Die hebben. Die, het is al zo achterhaald. Iets met de banaan doen. Annie Warhol was, was de eerste. En toen later op de, de steehoes van de Velvet Underground. Dus helemaal niks nieuws. Goed. Ik vind wel. Uh, uh... Hij heeft wel duct tape gebruikt. Dus er blijft wel iets zitten. En dat zijn die lijmresten. Dat ja. is uh, ja. een ja. dat ja, ja. zeker is. Ja. Ja, ja, ja. Dat is nou, wel... ja, het is wel vrij natuurvriendelijk. wat vrij uh, vegan. Ja, zeker die duct Deze tape op. is heel milieuvriendelijk. Ja, ja. duct tape. Ja. Ja, dat is, uh, dat we gaan ervoor. Is, dat we gaan allemaal gewoon. Nou, Marcus, heb jij ook uh, verheldende kunst? Ja, nou ja, als we uh, het dan metering. toch over vegan hebben. Yeah. Uh, weet <tie> ik, de uh, Nederlandse start-up Meatball uh, haalt 9 miljoen uh, euro op. En dat doen ze om uh, uh, varkensvlees te maken. Maar niet zomaar varkensvlees. Uh, varkensvlees wat, uh, ja, waar geen varken bij te pas komt. Oh, he of he wel kwee de, vlees. He helemaal kweekvlees. Helemaal dingen in het uh, kweekvlees? Ja, kweekvlees. ja. Vlees, ja. Oh, ja. Mm. Ik vind het toch raar en klinken. Maar ja. ja, het klinkt heel eng, maar ik denk... Wat uh, is als, de toekomst? Ja, in principe uh, uh, groeit het op dezelfde manier als dat een varken groeit. Yeah. Alleen, ja, er komt geen dierenleed bij. Er, je hebt geen CO2-uitstoot. Ik denk dat het best wel een hoop problemen zou kunnen Is het niet een soort embryootje in een uh, glazen kopje dan? Is dat het niet? Ja, dat is het in principe wel. Oké, okay, maar dan is het toch ook uit uh, dat, dat, dat je eigenlijk... Dat, dat leven eigenlijk geen echt leven gunt... maar alleen maar weer voor vlees nee, uh, aan het kweken bent? Dat is ze, ook ze, niet de bedoeling? Ze kweken uh, ja? in principe... Um, uh, kweken ze zeg maar de cellen. En de, dat proces... Uh, Oh, dus je... oh, okay. die zitten er helemaal geen gedachten aan, helemaal geen lijden ja. zit er aan, helemaal niks. Het is alleen het vlees stel, wat we kweken. En stel dat je, uh, stel dat je alleen het embryo'tje hebt, ja, dan, okay, dan zou je het nog onder dierenleed kunnen yeah. plaatsen. Maar ja, we gaan je, heel verder erin, hè? Ja. Maar als je het dan vergelijkt met wat voor leed de varkens en zo normaal hebben, dan is het alweer een heel stuk minder. Ja, dus okay. het zijn embryo's die je kweekt? Nee, dat, dat, nee, deze nee. niet. Nee. Maar, nee. Want dan moeten uh, ze moet gedood worden. Ja, ja, ja, is het ja let, als we nou toch een fataalslag moeten maken, moeten we niet gewoon een kleine uh, embryootje. Uh, wat, is, wat is de definitie van. Uh, uh, wat is de definitie van, van leven? Ja, dat is, nou, dat is een ja. discussie al ja, ja, ja. jarenlang. Pas geleden is het ook weer. Vanavond komt weer, geloof ik, zo'n documentaire op de televisie. Die laten dan weer beelden zien van kleine embryootjes in concentratiekampen. vergelijken met de Holocaust doen ze dan abortus en wat oh, oh, drama ja. erover. Oh, op, op. Ja, het, gro het grote voordeel daarvan is ja. dus, dat uh, ze kweken, dus het vlees. Uh, zonder dat spiermassa en vetmassa ja. wordt aangemaakt. En uh, het voordeel daarvan is, dat wil je allemaal niet. Je, nee. je houdt echt puur vlees over. En, dat nee, goed, is, en als daar uh, verder geen brains bij zitten, geen hersenen, die nadenken en die kunnen leiden in het, in het leven, dan is dan het helemaal dat. mooi. Dus ja. je mag als, uh, uh, als ze geen hersenen hebben en al die dingen, dus je mag mosselen en zo zijn ook oké. Okay. Die hebben toch ook wel iets van... Uh, van die die kunnen hebben ook die leiden. Je toch bewustzijn? Ja. ja, maar ze hebben geen beentjes, ze kunnen niet lopen. Nee, maar dat, dat dan. We hebben het over hersenen. En, en, ja. We hebben heeft één een spier, een mossel, om hem dicht te houden, dat is hem. Nou ja, goed. Dat, misschien ja, kunnen heeft, ze daar toch pijn een, in, aan hebben een... aan die spier. Ja, maar is nou, dit is toch een aardige een discussie dier. nog, hè? Die zijn we ja, ja. nog niet uit. Maar goed, het is wel goed dat ze ieder geval die kant op gaan. Want ik bedoel, we moeten het leed in de wereld verminderen. zeker waar. Nou, doen we even een kerstplaat om het even helemaal even goed uh, neer te zetten. De kerstgevoelens. flink. One hundred and bijna hey, nou, alles. Uh, hoogste score bijna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 TV Christmas song, alternatieve kerstmuziek, ben ik er gek van. Al oh, die afgekoude kutplaten, daar ben ik helemaal klaar mee. Nou, je je, je wil ze dan nog een keer hoor. dan was gewoon. So ja, Oké, okay, doe het dan maar nog even. Ja, yeah, dat is ook mooi. Oh dia. ja. Maar die vind ik nog steeds het mooiste hoor. Goeie oudheid, hè? De oude kerstplaten doen nog steeds goed, natuurlijk. Omdat dat echt... Dat doet je denken aan vroeger. Dat er nog sneeuw lag. Dat je er kon schaatsen. En dan was het tempo wat lager. Hoewel we steeds, die kant, steeds meer die kant op gaan. Het tempo gaat natuurlijk steeds meer omlaag. Omdat we ouder worden. Ja, logisch. Ja. Dus dan wordt we uiteindelijk... Komen we toch ja, dan... weer een beetje terug ja, in de jaren 50. Ik heb het wat beelden gezien van jou uh, van vroeger. Ja? Yeah? En uh, toen praat je toch echt een heel stuk sneller. Echt waar? Ja. Ah, echt waar? Ja, ik heb het niet eens. Ik ben, ik ben soms ja, we hebben geplannen. zoveel teruggeluisterd en dan denken we, oeh, het gaat wel heel snel. Ja, ik <tie> zal nee, uh, nog eens keer terugluisteren Ik heb natuurlijk uh, radioprogramma's van zeker twintig jaar geleden heb ik. Dus uh, ja zeg maar welke daad je wil horen en ik kan het uh, naar jou opsturen. Op heb geen punt. Ik heb een hele assortiment. Ooit komt er een museum, het wilgo de Bak Museum. De disjockey die het nooit heeft gemaakt. Oh. Maar hij hield wel vol. Ja. Zoiets is dat geen mooi museum? Ja. Ja. Ja. Ja, wel. Van, ja, Van hopeloze dromen. Hopeloze dromen. De, ja, ja. mislukte ja. ja. pogingen. The Museum of Broken Dreams. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. daar, daar ja. zullen we oh, heel wat denk van denk zijn. Heel ja, wat ik van denk de dat de heel veel mensen zijn. dat wel een beetje hebben, hoor. Jowen. Dat je eigenlijk wel heel graag... Maar ja, zoals heel veel mensen ja, maar de meeste mensen, liet... mensen geven het op. Wilco blijft gewoon doorgaan. Hij blijft doorgaan. En wie weet, je weet gewoon niet hoe een balletje rolt. Nou, nee. Dat heb ik toch al helemaal losgelaten, hoor. Ah. Ah. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus vorige week ja. uh, heb ik mijn, uh, mijn stemdemo, dat was ook een droom van mij, daardoor ben ik bij deze radio terechtgekomen. Ik had natuurlijk een paar cursussen stemacteer gedaan, ja. is over ja. Ja. en toen had ik zo tegen de radio hier van, nou, ik wil wel wat reclamentjes inspreken, hoor, voor niets gratis. Ja. En daar uh, nou, werd niet op gereageerd. Ik nee, nou, wil ik misschien ook. wel gewoon vrijwilliger worden. En zo. Nou, het, dat kon wel hoor. Ik wilde weer wc's wel schoonmaken. Ja, toen werd er gereageerd. Ja, ja, en toen uiteindelijk ja. zei Wilco... Zeg maar, kom anders maar even zitten. Joh. Neem maar even pauze hier in de microfoon. En toen bleek het toch nog wel te worden. En de stem jongen. Ja, de ah. stem. Nou <laughs> ja, ja. zo, is Mark, is, hoe de, ben je binnengekomen eigenlijk ja, op die Ja, die advertenties die jullie zeiden... We willen eindelijk verjongen. En, uh, oh Ja. Ja. Ja, en, toen kom en, nu, ik jou... en nu ben ik 29, dus uh, volgend jaar vlieg ik er weer uit. Hè? Net, ja, liggen, uh, ja, dit is klaar. We willen fris bloed. Ja, precies. Ja, <laughs> we nee, zijn al langzaam is. aan het afbouwen. Ja, maar het dus, mooie is wel, daar, daar moet ik ons radiostation ook weer mee feliciteren, want jij bent net zo oud als ons radiostation. Ja. ja. Dat is ook zoiets, want uh, volgend jaar bestaat CFM's antwoord, mijn inziens, 30 jaar. 30. Ja, 30 jaar. Klopt dat? Was dat ja. na je verjaardag of de... nee, met jou zelf? De... Volgens mij hetzelfde jaar. Hetzelfde jaar, dus yep. hè, volgend jaar nou, dan hebben we drie kruisjes. Nou, dat vind ik toch ook een, een uh, melkpaal, toch? Ja, ongelofelijk. Uh, ja, zeker. Ja, Rob is dus al weet ik veel 32 jaar ermee bezig of zo? Dat was het iets langer of iets was eerst. Uh, illegaal, ja. Dus eigenlijk bestaat je bestaat waarschijnlijk al onofficieel uh, iets van 30 jaar al. Waarschijnlijk al. Mm. Mm, ja, ongelofelijk, hè? Goed, oh, nou we kijken nog even de wereld in. En uh, vandaag lezen we, of, ik had, Nou ja, vanda vandaag las ik het maar. Het ging over gisteren. De kerstbomen worden steeds groter. En uh, dat is met 5% toegenomen dat mensen steeds grotere kerstbomen nemen. En uh, uh, zeker 2 meter dan, moet het zijn? En uh, ja, die dingen duren plus minus tien jaar voordat ze een beetje vergroeid zijn. Tien jaar hè? En dan wordt ze omgezaagd en dan wordt ze in de, in, de, in de huiskamer gezet. En dan moeten er waarschijnlijk een stoel uit of een kamerplant of in ruimte maken. Of wat kinderen moeten er buiten gaan of boven gaan spelen. Maar dan moet een grote kerstboom komen van twee meter. En uh, nou, dat zegt bij uh, dat die ongeveer rond uh, de 30 euro kost. En de Noordman is dan het, uh, het, uh, de favoriet. Ja. Ik, uh, ik heb juist besloten om naar kleinere kerstbomen te gaan. Ja, toch wel. Ja. Okay. Ja, ik heb de ruimte gewoon niet. Nee, dat is waar. Nee, maar ja, mensen willen toch wel graag een statement maken, denk ik. Van kijk eens wat een grote. Kijk, boom, kijk eens hoe groot die voor mij is. Ja, Oh, oh, zeker. oh ja, ja. En deze keer is het Winterpicnic. Dat is een trend. Dat winter is in winter 2018, Winterpicnic. Ja, met ja. Een, Met zo'n barbecue erbij. Met rood groen ei, of gewoon... afgewisseld met wit en zilver. Oeh, ja, dat is heel gezellig. Ja. Een beetje natuurlijk ook met maar de, de winterbijna. Het is wel picknick Rood-groen is toch niks nieuws? Nou ja, nee, eigenlijk ja. niet. Nee, Maar, nee, maar wel ik zie wel, ja. wel zo'n zo uh, zo zo Engels uh, dingetje een beetje voor me. Dat geruit, uh, ja. dat geruit kleedje Ik denk dat dat een beetje is. Dat ze dat bedoelen met uh, de picknick. Nou ja, in ieder geval 3 uh, miljoen... Was het ook weer, uh, uh, naar schat ik, er 3 miljoen kerstbomen worden verkocht. Maar wat ik wel weet... Ja. Uh, dat er, uh, tegenwoordig kan je ook een kerstboom huren... en die wordt dus na de kerst weer opgehaald. Yeah. En die wordt en, weer geplant. En, oh, kijk, en die is ook de laatste volgende. Ja, dat ja, klopt. Ja, Volgens de laatste mode. Ja, dat is ja, zijn zijn kerstboom. ook over, over ja. ja, precies hetzelfde. Ja. ja, het is toch perfect. Ja. Maar goed, jij neemt een kleine kerstboom. Ja. Heb zo eentje uit de kast van aan die zegt, hup, hup, ja, en klaar? tuurlijk. Oké. Okay. Sterker nog, mijn kerstboom staat altijd gewoon opgetuigd in mijn kleur. Uh, in de gangkast. Oh ja, jij hebt ook gewoon opgetuigd, loopt ik, naar beneden. En dan stek het erin. Klaar? Oh, dat is ideaal. Ja. Maar ja, ik zoek eigenlijk gewoon Wacht even, dit is toch helemaal niet Nee, maar dan heb je dus eigenlijk als hij in de schuur komt... dat je, hoopt. Oh, prettige kerstdag. Oh ja, ik kon nooit in de schuur. Oh, oké. Okay. Uh... Alleen als hij de kerstboom moet halen. Ja, precies. Ah, daar je... staan alle spullen die ik niet gebruik. Ja, jij allemaal. fietst toch niet en zo? Fietsen? Jawel, maar die staan in mijn garageboek. die heb je ook nog? Ja, daar ja. staan motoren. Ik dacht, ik dacht oh. dat ik veel schuur had, maar hij heeft er veel meer, joh. Ja, wauw. Ik heb veel schuur gewoon. Nou, begrijp dat, naar de volgende plaats. De dan wordt ze berichten. Hebben we nog eens een uh, plaat met een uh, stevige. Ja, dat hebben we hier. Kijk eens hier. die ja, fingers. Ik krijg die fingers. Ik ben 45 afraid. Dat hoeft even niet. in ook elke week. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Goed, het is er alweer tijd voor. Zandvoortse berichten. Ja, zeker. We kijken even wat er allemaal gebeurt is dus de afgelopen tijd hier in Zandvoort. Een van de dingen is uh, onder andere dat uh, ja, het circuitpark uh, Zandvoort is er nog één grote bende. Hè? Goh, ja. Oh jezus, alles overhoop getrokken. Gewoon. Het enige wat nog staat is geloof ik de wedstrijdtoren En de, de, de, de, de hoofdtribune staan nog een beetje over. En Ze hebben ze alles overhoop gerukt. Ze zijn toch bezig met, een, met de, de, de, de, de uh, Arie Luijendijk bocht. En ook de laatste bocht voor het rechte stuk of zo. Daar komt een kombocht. Echt een Amerikaanse bocht. Amerikaans model. Dan kunnen ze met elkaar met naast elkaar dus heel, heel hard. op elkaar knallen. Ja, een beetje sensatie daar. En uh, verder, uh, ja, wat meer. Uh, oh ja, er is nu plaats voor 2700 uh, bezoekers. En dat moet opgerekt worden naar 88.000 tijdelijke zitplekken. Ja, gewoon met je bips in het zand wordt het waarschijnlijk. Nou ja, goed. En waarschijnlijk, ja. Uh, nou ja. Iets en te... iets minder, uh, minder positiefs voor het circuit. Uh, het circuitpark Zandvoort uh, moet de natuur herstellen... in een stuk uh, duingebied dat beschadigd is geraakt door de werkzaamheden. Dat heeft de provincie Noord-Holland be bepaald. De schade aan de duinen uh, waar een dwangsom om draait... Huh? komt uh, uit het plaatsen van... Maar wacht, dit gaat niet goed. ...komt uit uh, van een zogeheten uh, uh, padden schermen. Die, uh, worden nodig, uh, uh, die waren nodig om de... Uh, ...rugstreek... ...ik kan dat woord nog steeds rugstreek. niet uitleggen. Rugstreep. Wat? Ja. Die, dank je. heeft de streep op zijn rug, ja. Te veren Rugsteen. van het terrein. Dit diertje heeft uh, een beschermde status. Uh, bij nieuwe overtredingen is uh, het beschermde natuurgebied... Ja, want moet ze nou het circuit... Gaan ze nou echt terrein ja. winnen? Gaan ze nou echt terrein winnen, die gasten van de natuur? Ja, bij overtreding in, uh, in het beschermde natuurgebied... ...moet het circuit uh, 10.000 euro boete per keer betalen... Ja? Zo staat in een brief van de, van de provincie. Het zal echt belachelijk zijn uh, gewoon. Nederland de verdient toch iets? De dwangsom kan oplopen tot uh, 50.000 euro. Oh, oh, ik denk dat het alles wel al 50.000 euro in 50.000 euro en klaar. hier zitten gewoon klaar. Hier zitten ze, rug, zitten ze over de ja. bad In die regenworm zitten ze ons druk te maken. Terwijl hier de zandvoort gewoon echt... Overal herten worden neergeklapt. Ja. We ja, ja, ja. gaan die kleine diertjes gaan we ons stukje te maken. Kom op, zeg. Ja, is heel erg. Ik nou, wil autoracen. Weleggen. Ik wil, wil, wil. Nou ja, <laughs> vertel, wat is er nog meer? Ja, de Rotary Club Zandvoort heeft voor vrijwilligers van Pluspunt een cursus handmassage mogelijk gemaakt. Jawel. Huh? Met deze cursus bieden zij vooral Zandvoortse senioren de mogelijkheid Dank je. om eens lekker tot rust te komen. Ja, dat is voor jou als senior. Blijf af. En een tiental dames pakten vorige week die kans met beide handen aan. Na een uitgebreide kennismaking en uitleg mochten zij begeleid door hoe beroepskrachten met elkaar aan de slag. En de cursus was dus een gift van de Rotary Club Zandvoort waar meneer Erik Booth van het Haalens <laughs> Both Hands niet ja? van iets. Both is. Both Hands? Ja, ja. Maar mm -hmm. het is gewoon wel, een dat, dat vind ik dan wel weer, een uitstekende manier om meer in contact komen met mensen die bijvoorbeeld dementie of Alzheimer hebben. Dat moet je ja. toch aanspreken, Wilco? Ja, is waar. Ja, Daarom vonden allemaal ja, een dat ze cursus veel Cursus handmassage, kom op zeg. <laughs> krijg je er dan ook een uh, cursus happy ending bij? Ja, ja. Nou, en als bonus ja. krijg je de cursus handen erbij. Ja, ja. Goed. Wow. Nou. ja, ja, ja. Ik handen vind het wel schudden, grappig. De ja. oudste inwoner van Zandvoort is uh, Vliesta Ka Kastien. Goudriaan. Ze is 105 geworden. Ja. En ze gefeliciteerd door burgemeester David. En. Uh, nou goed. Ze, het is gewoon een mooi verhaal te leren. Haar mond kennen op het raadhuisplein. En dat is een mooie tijd geleden. Toen was ze 15 jaar oud. En uiteindelijk uh, is ze getrouwd. zijn ze getrouwd in 1935. Ze hebben twee zoons en uh, één dochter. En zes kinderen. En. Uh, Acht. Nee, elf. elf achterkleinkinderen. Ja, ja, precies. Wow. Dat is, uh, gaat de goede kant op. Uh, dus, nou, dat is leuk. Uiteindelijk ja, kwamen ze erachter dat burgemeester en zij in dezelfde straat hebben gewoond een tijdje. Nou, hoe je ze nagaan. zij had dus maar drie kinderen en ja. zes kleinkinderen. Maar mijn moeder had dus negen kinderen. Maar die heeft dus elf kleinkinderen en nu elf achterkleinkinderen. Dus dat valt dan weer mee. Dat is wel ja, klimaatneutraal redelijk. Ja. Ja, toch? ja, precies. Maar goed, uh, ja. deze <laughs> vrouw is dus 105 jaar oud. Ja. Bijzonder. Ja. Ja. En jij wist het ongetwijfeld al, maar antwoord krijgt een nieuwe. Uh, kringloopwinkel? Ja, ik had gelezen. Uh, en Die gaat vandaag gaat die open. Ja, oh, we gaan wel langs. wordt krijgt ja. vanaf vandaag een, een nieuwe Kringloopwinkel. Het is de bedoeling dat de winkel op de, dezelfde leest geschoold is als uh, de ruilwinkel van Sinkel. En uh, waar komt die? Die waarschijnlijk uh, uh, ophoudt te bestaan. Oh, dat is wel. Uh, ja, de, de ruilwinkel houdt ja. op te bestaan. Maar niet, dat is niet de originele kringloopwinkel. Die blijft ah, wel. Ah, oké. Okay. Ja, gelukkig wel. Die, die gaat, daar komt juist een dependance van nog. Dus oh, alleen van kan er niet meer geruild worden van nee, daar. Nee, nee. Uh, nee, hij komt op het Raadhuisplein. Ja, waar vroeger de studio zat, denk ik. Ja, ik weet niet waar. Nee, nee, nee, nee. Dat zou Nee, klein nee waar, waar tot begin dit jaar Bakker van Vessum heeft gezeten. Dus dat is naast de HEMA. Het zal niet zo'n hele grote winkel dan zijn. Nee. Uh, nou, hij is heel diep. Daar zat vroeger, voor, voor mijn gevoel zat vroeger daar de McDonald's, dacht ik. Die is heel diep, heel ver naar achter. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, die is heel diep naar achter. Ja. Er zat vroeger in maar het staat dus wel McDonald's. de twee oude medewerkers de winkel gaan leiden. Ze hebben er heel veel zin in. Maar ik denk ook van, is het dan ook weer pop-up? Of is het nou echt een blijvende zaak? Dat is de vraag. Nou, ze zijn wel aan het verbouwen geweest. En die verbouwen moeten vandaag nog klaar zijn. Het is uh, Corine Romp. En het is uh, uh, Josine van der Meij die het José runnen doet. José van der Meij. José. José. José. José. En ze hebben meubels en ze vies. En, uh, even kijken Het gaat allemaal een goed doel, hè? wat ze daar verkopen. Niet ja. dat ze daar een eigen zaak van uh, Je mag uh, niet meer ruilen. Maar ik, ben, ik herinner me wel dat ik laatst aan de, naar die winkel van Zinkel was geweest. Ja? En toen had ik wel een hele tas vol met spullen. Dat vond ik wel fijn. En ik zeg nee, ik mag niks mee. Nou, je mag wel één dingetje uitzoeken. Dan heb ik een boek gedaan. Ik denk, nou dat uh, kan ik ook weer weg wegdoen. Precies. Maar ik had wel je een wel kwijt. Gewoon. Dat is wel fijn. Ja, precies. Zo'n moek kan je gewoon weer teruggooien uh, in ja. de papierbak. Zeker nu, als mensen de kerstspullen neer gaan zetten. Dan heb je al die andere spullen weer van... Ja, waar zal ik ze van neerzetten? Breng ze lekker weg. Ja. Klaar. Dat is goed. En zo'n kringelwinkel krijgt hele mooie spullen aangeboden. Ja. <laughs> Niet. Ja, je, moet, je, moet, je moet wel een beetje nadenken van... Weet je, als je dingen hebt waarvan je echt denkt van. Ja, dit, dit zulke spark troep, of joy. dit kan ik.. <laughs> Kan, het zou niemand meer blij mee zijn. Alsjeblieft, breng het niet naar de kringloopwinkel. Nee, niemand ja. wordt daar gelukkig mee Ik allemaal denk dat ze het ook. daar ook gewoon wegdonderen hoor. Ja, dat doen ze. Ja, ook. Maar dan moeten ze wel voor betalen. Maar dan al al voor betalen oh ja, voor dat betalen, is waar. Ja, ja, ja, Nou goed, zover van de Standsvoortse berichten. Het wordt vast te lang. Maar straks, in de tweede gedeelte van rij, begonnen we nog veel meer Standsvoortse berichten. En natuurlijk ja. een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En het is vandaag 7 december. Een hele bijzondere dag. Zeker weten. Eerst hier maar even. Jack Benati heeft een nieuwe single uit. Niet Murder op, abonneer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 Show with us the upper wings of pieces, upper wings of pieces with the shots I made up, with the shots I made of mine Hold back. I can't go Van Jack Finati. Ja, de uh, grote hits. Maar het doet ook een beetje denken aan deze plaat. Het doet ook een beetje On denken. Ja, maar dat is natuurlijk een heel ander genre. Dat was Sophie uh, B. Uh, Alice Baxter. Uh, nou, goed, dit was een Jack Penati en dat heet uh, uh, Murder. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken even de wereld in. En de uh, uh, ja, afgelopen week, natuurlijk een hoop berichten uit Alkmaar. Uh, volgens mij was het de afgelopen week of die week ervoor alweer heel veel plofkraken. Heel veel van die uh, pinautomaten die opgeblazen werden. En dan zijn mijn uh, kinderen altijd uh, heel sneaky. Die gaan dan met z'n tweeën uh, achter zo'n scherm zitten en zeggen hé, hey, kijk, hey, die gast, dat dacht ik al. voor mij heeft hij het heet gedaan, weet je wel. Ik ken hem nog wel van school, weet je wel. Dat hebben ze van jou, dit. En dan euh, nou zeg ik, laat laten zien. Nee, nee, nee, nee, nee. Die hoeven niet alles te weten natuurlijk, hè. En zij zit natuurlijk veel meer in de ziens van die jonge lui, die allemaal nog wilde dingen doen. Dus uh, ja, dus ik ben reuze nieuwsgierig... of zij nou echt iemand weten die die plofkraak heeft gedaan. Maar ben jij nou bewust je, uh, je paroïde... Ja, mijn uh, paroïde gedachten. Ja, paranoïa, ben je niet bewust aan het proberen over te brengen op je kinderen? Nee, dat niet. Maar uh, zij zitten natuurlijk nog onder de jonge, jonge lui... die dit soort rare dingen doen natuurlijk. Dus die zeggen van ja, die ene gast had wel meer geld uh, dus, dus dus te spenderen. Misschien, en misschien zijn het wel je eigen kinderen die dit ja, Dat zou ook nog kunnen. Gat voor tarry. Nou, nou, wat een nare gedachte. Ah Ja, Misschien als ze straks uh, je zoon met een mooie auto voor kunt rijden. Dan, uh... ja, ja, dan ja. zeg je. Ja, nee, ik heb nog een baantje. Ja, je hebt een maand lang heb je afwassen gedaan. Ik weet niet of je wat, wat je per uur verdient, maar dat kan niet helemaal kloppen. Maar goed, uh, vandaag in de klant kan ik ook te lezen dat de banken beginnen langzaam hun baliewerk uh, werk uit winkels weg te trekken. En uh, ja, het is een beetje klaar omdat heel veel mensen gewoon pinnen. En denken: Nou, ah, die flappe tampo heb ik eigenlijk niet zoveel meer nodig. Ik, doe, ik, ik swap even, ik, ik ping even, weet ik van. Maar... Ja, ik, ik word ook altijd heel slagreinig als iemand mijn contant geld geeft. Echt waar? Ja, ik, wat moet ik ermee? Ik, dat verlies ik dan weer ergens in, in een broekzak. En dat was, was ik dan weer mee en zo. Nee, dat ik okay. vind ik helemaal. Uh, helemaal ja, niet. Ik, ik heb nog steeds wel het idee dat. Ja, sowieso moet je geld niet door de bank laten staan. Want de bank is Ja, wij passen op jouw geld, dus daar moet je voor betalen. Hè? Maar vroeger was het toch dat je daar rente overheen kreeg. Kijk, nee joh, we moet op je geld passen. Dan moet je voor betalen, joh. Dus, uh, ja. Ja, maar geld moet gewoon rollen. Dat, uh... dat is sowieso, je moet niks op de bank hebben staan. Echt, alles omzetten in uh, stapelstenen, zeg ik. Maar goed, uh, ja, sinds uh, 150 jaar uh, zijn ze toch van plan om uh, ja, uh, alle loketten ergens weg te halen. Zoals bij de Bruna kon je bijvoorbeeld nog wel uh, geld uh, halen. Dat willen ze nu ook uh, gaan veranderen. En dus ook die pinautomaat, die gaan ook weg. Piddeltomaten gaan weg. Ja, natuurlijk. Als ze elke keer opgeblazen worden. Ja, maar ik, ik denk zelf de piddeltomaten die tegenwoordig in winkels staan. Bij ons staat er bij de Hema in ja. binnen. Bij de Brune staat er een binnen. Bij Albert Heijn staat er één binnen. Ja. Ik denk van nou, als we dat bij, bij wat meer winkels doen. In ieder geval bij grote supermarkten. Ja. Da, de mensen gaan er toch heen. Nou, dan kunnen ze gelijk er binnen pinnen. Binnen, ja, binnen. maar die worden ook... Uh... Soms wordt er ook gewoon een hele winkel opengebroken om, uh, om alleen dat, app, uh, dat apparaat te... Maar ja, daar ja. staan wel veel camera's op. En uh, ik denk dat ja. de winkels toch beter beveiligd zijn dan dat ze zo op straat staan. Nou ja, ja het, is, het is wel even een klusje om eerst binnen te komen. Dan moet je al gefilmd, dan gaat het alarm af ja. En dan moet je nog even dat ding opblazen. Ja, ik denk dat het geen gek ja, maar... idee is. Maar in het buitenland zie je weer, toch ook weer veel van die ATM-dingen. Die gele, kleinere op, op, op, Die staan gewoon buiten op straat, los op twee paaltjes. Oh, oké. Nou ja, oké. Okay. Dan, dan, dan van... hoef je dat in ieder geval niet opgeblazen te worden. Dan kan je gewoon inladen. Ja. Dan, ja, ja ik zal je doorgeven aan schep van... meenemen en even uitgraven. Je hebt hem. Even. Ja. Ja. even. Ja, ja. Oh. Ik denk dat het wel even van werk is. Nou ja. goed, kijk even naar Marcus. Heb je al iets? Uh... Ja, het Amsterdam uh, Light Festival is weer van, oh, ja? uh, van start ja, ja, gegaan. Ja, ja. En uh, ja, het is natuurlijk alweer een, uh, een mooi, uh, een mooi uh, beeld om uh, altijd heen te gaan. Zeker de aanrader. Zo, uh, zo is de brug uh, vlakbij Carré... Uh, zo'n kippenbruggetje... is helemaal in het, uh, uh, in, het licht. in het licht gezet. Zeer mooie... Uh, Dan kan je met een boot er langs. Deel ja. hem even op onze Facebookpagina. Dan kunnen we even kijken. En wat super grappig is... is dat uh, um, je kan uh, natuurlijk gewoon de rondvaarten doen... of een uh, ja. wandeling. Maar wat er uh, dit jaar nieuw is... is dat uh, uh, hoe weet het, uh, op Soundcloud... kun je uh, een... Uh, Audio-rondleiding uh, uh, uh, krijgen. En die kun je gewoon gratis. Uh, Audio-rondleiding? Ja, dan kun je gewoon lopen en dan kun je dus aanklikken oh. waar je bent. En dan, uh, oh, dan krijg, krijg je uitleg. Een, krijg je uitleg wat over uh, krijg je wat de je Zet die informatie link er ook even op, dan. dan ga ik die binnenkort lopen. Dus dan hoef je dan niet eens eh, heen, maar dan je. hoef je niet op de Nee, je kan ook gewoon thuis zitten en dan krijg je gewoon hier <laughs> de krijg je ja. beschrijvingen. Ja. Ja. Of je het toilet. Van nou, die mag wel schoongemaakt worden en zo. Nee, dat is weer wat anders. <laughs> ja, we zullen het allemaal wel merken op Facebook-pagina Kijk er even! Toby loves Lucy. jaren tachtig volgens mij, hè? Dit is Willy G. Healy. Ik voel wel heel de werking jou van zo'n eh, balvis. Goed, songs voor Johanna. Hier in de Goedemorgen bij Toebal Grijsachtig Zandvoort. Sinterklaas naar achter de achterrug. Ik heb er eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Ik, dat is altijd wel lekker. Dus hem als ik dan... Als ik dat niet aan Sinterklaas doe, hoef ik ook die winkelstraat niet in. Lekker, hè? Och, oh, lekker, zeg. Ja, maar ik ik moet heb wel het wel niet gedaan? Nee, en, nou, en mijn, uh, normaal deed mijn moeder er nog wel aan. Die doet er ook niet meer aan. En nou doet mijn schoonmoeder er ook niet meer aan. En toen dacht ik van, wow, daar gaat de cultuur. Uh. Dus nu dacht ja, ik wel, dat goed Ja, maar wel, dat wel gezinnen met veranderen. jonge kinderen doen het wel. En het wordt veel gedobbeld. Ja. Dus dat je inderdaad voor alle gezinsleden, dat kan je ook doen. Nou, jullie zijn met z'n vieren. Dan moeten... Gewoon vier cadeautjes gekocht worden van 4 euro. Gewoon iets kleins. Yep. En dan heb je zo'n dobbelspel. En uiteindelijk kan het zo zijn van... Uh, uh, geef nu je... je uh, dat jij dan een cadeautje uit mocht zoeken bij de ander. Yeah. En dat je dan... Uh, uh, uh, je lelijkste cadeautje dan terug moet geven. Ja, die manier heb ik natuurlijk al een variatie. En het schijnt erg leuk te zijn. Ja, ik heb okay. het leuk ja, gedaan. Wij hebben het gisteren gedaan. Ja, ja Was uh, leuk? Ja, het was supergezellig. Ja, het leuke is, wij hebben een Engelse huisgenoot... En die kennen natuurlijk het hele principe niet. Dus um, uh, we hebben met mijn scho schoonouders. Hij blijft, met uh, hm? Hij blijft echt met de shit achter. Hij blijft echt met het rotste cadeautjes achter. Uh, nou, ja, zo ja, met ja, hoe, hoe rottig zijn ze die cadeautjes? Ja. Uh, nee, maar je koopt wel dingen die wel leuk zijn. Ja. Okay. Dat, uh, weet je wel dat je dan gaat shoppen en dan denkt ah ja geld uitgeven, ik heb ook nog wel wat spullen thuis. Weet je wel dat soort dingen. Ja. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon, uh, dat mensen gewoon een mooie kaars kopen of zo, dat die er Kaars. Zij ja, had, had allemaal ietsjes. Kaart. Uh, ze kaart. Ze ja, om, te branden, om te branden. Branden? Hè? Hè? Nou, Nee, gek, dat dus is allemaal CO2-uitstoot. Gek. Oh. En nou dat is ja, heel nou, Een elektrische kaars nee. dan. Ja, dat kan wel. Ja. ja, maar het is heel gevaarlijk om een kaars in huis aan te zetten. Maar weet je wat voor dingen software bij vrijkomen? En als je dat niet goed ventileert? Ja, en wat, en wat denk je van als we. Maar we waren over het de sinterklaas aan het. Oh, ja, euh... nou, goed, jij ja, begint over hele uh, gevaarlijke als... dingen te praten. Over kaas, open vuur, zeg hou eens op. Nou, ja, er wordt momenteel er wordt de taart aangesneden, want vandaag is hij 8, 9, 29 geworden. Jawel. Ik neem zelf een heel klein stukje. Ja? ja want je was drie kilo aangekomen. Nee, ik weet maar, waar die vandaan komt. Euh... Oh, de rest is voor vanavond. Ah. Ze krijgen allemaal een flintertje. Oh ja. Zeg, zeg maar stop. Nou ja, ik moet hem eigenlijk... Ja, lekker. Dankjewel. Oh, ja. Ik moet het nog mee naar huis nemen, want ik had ook alweer aan mijn kinderen beloofd natuurlijk. Hè? Oh. oh. Hij moet weer naar huis. Ja, eigenlijk wel. Uh. Ah. Dus maar ja, eigenlijk... ik heb uh, visbehoerder Zilte Zeemeermin uit Arnhem. Kijk, dat is wel een beetje reclame, maar het is ver weg, dus het is geen echte reclame. Nee, Maar die is een van de tien kanshebbers op de slechtste slogan van 2019. De winkel dankt de nominatie aan De Leus. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Nou ja, de eigenaar moest echt, echt lachen. Hij zegt, we zien er juist het positieve van in. Dit is geen prijs als de Lode leeuw. En we zijn hier trots op. Nou, de bedenkers die, uh, van de slechte slogan... verzamelen sinds 2012 briljante of juist slechte slogans... waarvan een tienkoppige jury bepaalt welke slogans kans maken op de prijs. En vervolgens mogen liefhebbers online hun stem uitbrengen. En uh, jurylid die, uh, Peter Zunnenberg die zegt al... het was weer een mooie sloganjaar. De kwaliteit was vergelijkbaar met voorgaande jaren... Wel lijkt het alsof er wat minder dubbelzinnigheid in de slogans zit. En het exacte aantal aangemelde slogans weet ik niet. Ik schat dat het er zo'n 200 geweest zijn. Okay. Dus uh, nou, ik ga zo direct wel even kijken. We gaan maar wel wat een goed, paar slogans noemen. De slechtste slogan is dus? Nou, kan worden. Oh, kan worden. Okay. Van uh, onze vis smaakt als de tongzoen van een echt, min. Echt, het, het woord tongzoen word ik al wat onpasselijk van. Ja. ja maar weet je, wist je trouwens ook dat uh, de tongzoen... dat die vroeger altijd French Kiss heette... Ja. French kist. Ja. Maar de Fransen hebben er echt pas sinds een paar jaar een uh, woord ervoor. En dat heet galocher. Dat betekent oh. zoenen met tongen. Oké. Okay. Dus uh, dat, is, uh, dat is op. Kalosje? Kalosje. Kalosje. Kalosje. En het is uh, in 2014 uiteindelijk pas opgenomen in het Franse woordenboek. Uh, uh, het woordenboek heet Le Petit Robert 2014. <laughs> Wat grappig, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, het is. Uh, het woord betekent eigenlijk... er waren verschillende uitdrukkingen ervoor. En ze hadden ook een uitdrukking voor dat van... langdurig in de mond zoenen. Maar het is dus pas sinds 2014 dat Galoché officieel... Uh, erkend is als uh, tongzoenen in het Frans. Hmm. Nou, nou ja, het, is, het heeft ja. wel wat. Hè? Mooi, mooi woord. Zeker weten. Ja, ik word hier wel romantisch van van zo'n bericht. Zeker, houd dat ding maar in, Maar Ja, ik ja. hou hem erin. Ja, Nou... <laughs> Zullen we ons dan maar gaan? Hey, uh, Tijd voor de taart, hè? Tijd, Tijd voor, de taart. voor de taart. Gaan we even taart ja. eten. Goedie Heerlijk. Idee. En onder het... Uh, uh, onder een moppie muziek. Onder een moppie muziek. Even een genot. Ze hebben een nieuwe cd uit de Stereo Funnish. Ik, ik, ik heb nog niet echt achterhaald uh, of het nou een nieuw werk is of oud werk. Het heet in ieder geval Kind, de cd. En op de cd zijn wat wilde stukken te vinden. Maar ook meer zoete, voorkrijzende shit, Harry. You got the money.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 Mijn favoriete plaat dat hoor je al, maar ze hebben echt Dakota volgens mij en ze hebben ook nog andere plaat. Daar da, da, moet even meer rock hebben. Hè? Dit heeft wel wat meer rock, maar het kan meer, kan meer. Zeg eens, toen mijn Graham Norton show zeggen ze optreden, Dan had hij echt een verhaal ook weer over een sleutel die het publiek ingooide en de vrouwen die dan met die sleutels een kamer, hotelkamer konden vinden, mochten dan binnenkomen. Die werd het dan flink verwend. Alleen bleek achteraf dat hij die hotelkamer al lang al was. Uh, had achtergelaten en dat hij daar helemaal niet meer sliep. Maar goed, de dames werden wel gek bij de gedachten. En gingen op zoek naar die sleutel in de zaal. Ja, tuurlijk. En, ja, leuk. Ja. Leuke verhalen zijn het alweer. Goed, uh, Stereofonics. Wa was er ook een sleutel? Ja, hij, hij, gooide, hij had de sleutel in zijn hand. En hij zei, ik heb hier een sleutel. Die is van mijn hotelkamer. En als, als jullie vinden, die hotelkamer. En dan wat, we hotelkamer? Of dat wisten heel veel fans, weten dat ook wel. Dan mag je binnenkomen. En dan zal ik even een leuke avond... Uh, ja, goed, hij sliep die nacht al niet meer in de hotelkamer. Dus dat was dan wel heel leuk bedacht natuurlijk. Om de fans een beetje gek te maken. He? Leuke dingen. Goed. Nou, goed. Dat is een uh, leuke fan sowieso. Ik vind, het, ik vind het een beetje bedriegen van je fans. Ja, eigenlijk wel. Klopt, maar wel om even de dames gewoon even wild te maken. Ja, we zien het maar eens. Nou, uh, ja, drukken in uh, de teksten verwikkeld. Ja, de Belastingdienst. Ja, de, belastingdienst, waarschuw... de, belastingdienst de? de Belastingdienst, ja, de Belastingdienst. Yeah? Die waarschuwt voor uh, dat criminelen zich uh, via e-mail en sms voor de... Fiskus uh, uitgeven gebeurt ja, ja, ja, ja, momenteel ja. heel veel. Uh, over de vorm van vissing uh, kwam uh, deze en vorige week uh, veel meer meldingen dan uh, gebruikelijk binnen. Uh, in het bericht staat dat de ontvanger direct aan uh, een openstaande vordering aan de Belastingdienst moet betalen. De fiscus waarschuwt dat de ontvanger dit bericht. Die bericht niet moet openen hè, en direct moet uh, verwijderen. De belastingdienst Ook... waarschuwt dat het dat kan fout gaan anders. Ja ja. Ja, ja. Nou ja wat, wat, je, kijk de belastingdienst ze hebben natuurlijk die uh, berichtenbox. Ja. Yeah. Uh, super onhandig want dan krijg je de mailtje dat er een bericht staat in een, in je berichtenbox en daar zie je dan een bericht dat er in een andere berichtenbox uh, moet inloggen met je digid om je bericht te lezen. Oh ja. Maar in ieder geval de, of je krijgt een blauwe envelop. Of je krijgt uh, een. Um, hoe heet het, Een. Uh, bericht dat bericht... jij in de box van mijnbelastingdienst.nl of zo. Ja, precies. Dat oh, ja. Is dat dan dus... allemaal om, het moet veiliger worden? Ja, nou ja, dat is om te voorkomen dat er dus een mailtje wordt uitgestuurd uh, met dit soort dingen. Um, ja, want bij mijn Belastingdienst moet je volgens mij met je. Uh, IBAN-nummer. Nee, digi uh, mijn okay. DigiD moet je erin. Oké. Okay. Ja. ja. ja. Ja, ik de Belastingdienst. Ja, ze, ze zijn natuurlijk heel goed bezig om heel de dingen te ja. doen. Onze echt, vrienden. Onze vrienden zijn het ja. gewoon echt. Als je, je vragen, vragen, ga je er gewoon eens. Ze leggen alles uit. tot In de treuren leggen ze uit waarvoor je belasting moet betalen. Ik vind dat echt zo transparant. Die snel heeft dat goed op orde. Daar ben ik echt blij mee. Goed, straks in het tweede gedeelte. geschiedenis tot zo. DFM, dan stuur allemaal fijne dagen